komen jullie toch vandaan. Waar de smurvenhuisjes staan. Hebben jullie ogen eigen zaal. Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven. Ja, want wij zijn echt de smurken. Dit is een lied met een leuk prijs. Jullie zijn groot en wij zijn klein. De fluitster